Het is twee uur, Jeroen hebt aan met het NOS Journaal. In Canada hebben bergers twee lichamen onder het puin van een ingestort winkelcentrum gehaald. De autoriteiten verwachten niet dat er nog meer doden worden gevonden. Zaterdag kwam in Elliot Lake in de provincie Ontario een deel van het parkeerdek boven het winkelcentrum naar beneden. 22 mensen liepen daarbij lichte verwondingen op. De leider van de reddingsoperatie noemt het een wonder dat er niet meer doden zijn gevallen. Het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile is er definitief in geslaagd... een groot belang in KPN te verwerven. Het bedrijf heeft zo'n 25 van KPN in handen. In totaal is zo'n 40 van de aandelen aangeboden. Toch willen de Mexicanen niet verder gaan dan een belang van 30 omdat ze dan een bot moeten uitbrengen op het hele bedrijf. Het bestuur van KPN vond het bod van America Mobile van 8 euro per aandeel veel te laag... en was daarom fel gekant tegen het bot... America Mobiel is van Carlos Slim, de rijkste man ter wereld. Hij wil met het belang in KPN voet aan de grond krijgen op de Europese markt. Spanje staat opnieuw in de finale van het EK-voetbal. In Donetsk wonnen de Spanjaarden van Portugal naar strafschoppen. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord. Spanje won de penalty-serie met 4-2. De Spanjaarden stonden vier jaar geleden, ook al in de finale van het EK. Toen wonnen ze van Duitsland. Dit EK kan dezelfde finale krijgen...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 Het weer overwegend droog en ongeveer 14 graden. Overdag eerst bewolkt, maar in de middag is er ook zon. Het wordt benauwd met 23 tot 28 graden. Tegen de avond volgt er onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Ik zou kreeg dat het ritme van de muziek bepaalt. Je hoorde dat bij Joni Mitchell, een opname uit 1991. En dat is ook de titeltrack van een album dat in dat jaar uitkwam. Night Rime Home, dat woorde je van de single songwriter Joni Mitchell dus. Hier aan het begin van de nacht vindt anders het muziekprogramma van Radio 1... met de actualiteiten uit de muziek van de afgelopen week. Welkom dus. De komende vier uren. Dan begin ik alvast eventjes ga kijken naar datgene wat we tussen uh, vijf en zes gaan doen. Dan uh, kan ik een duo weg gaan geven voor een uh, popfestival... dat uh, niet komend weekend, maar volgend weekend plaatsvindt in Weert, Namelijk het Bospopfestival. Bospopfestival waar een... Uh, een keur aan artiesten zal optreden. Tom Jones, Patty Smith zal daar verschenen. Lenny Kravitz, Alanis Morissette en nog een heleboel anderen. Nou, je kan daar naartoe gaan als je het antwoord weet... op een vraag die ik tussen 5,5 en 6 ga stellen. <laughs> nou, kan je dus nog even opblijven. Maar als je dat te lang duurt, je kan ook morgen in de loop van de dag uh, on demand nog even de uitzending terugluisteren. Want ook bij de radio bestaat fiets als uitzending gemist. Nou, wat gaan we het komende uur doen? Laten we het daar maar eventjes over hebben. Zoals uh, gebruikelijk de komende weken uh, zijn er de zomernachten met Van Koten en de B Twee sketches kan je horen van de heren. Er is er eentje 4 en 5. En er is er eentje over zo'n drie kwartier. Dit uur ook twee opnamen uit de omroeparchieven. Voor een van de opnamen gaan we ook deze keer weer naar de Zuiderbeuren toe. Naar een opname van Raccoon, de band uit Zeeland. die vorige week de gast was bij de collega's van Studio Brussel. En die hebben daar het een en ander gecoverd. En verder een opname van Acta en de Munnik van vorige week. Want die hadden dan weer een live optreden bij uh, de Radio 1 Sportzomer. De ene dame komt uit Duitsland, de andere komt uit uh, Zürich, Zwitserland. En gezamenlijk noemen zij zich Boy. Stop. De noemen zich Boy en ze hebben elkaar leren kennen in 2005... op de Hoogschule voor Muziek en Theater in Hamburg. En een paar jaar later toen al zoiets van... nou we kunnen wel goed met elkaar opschieten, we gaan een bandje beginnen. Een duur met z'n tweede. En dat heeft dan geresulteerd in een hit op dit moment. Je hoorde Boy, de twee meisjes, met het nummer Little Numbers... De afgelopen twee dagen stonden ze in een uitverkochte ziggodoom. En eh, morgenavond dan staan ze op de velden van Rockwerchter. Hier zijn ze, Pearl Jam. Met uh, Last Kiss, wat ik al zei, ze hebben de afgelopen dagen opgetreden hier in Nederland in Amsterdam in het uh, net geopende Ziggo Doom. En uh, morgenavond, dan is het alweer vrijdagavond, dan uh, zijn ze een van de uh, belangrijke acts op het uh, Rockwerkte Festival dat uh, vandaag trouwens gaat beginnen vanmiddag. Dan zullen de eerste artiesten daar optreden. Het festival duurt tot en met zondag. En we zullen de komende uitzending nog meer aandacht besteden aan mensen die daar zullen optreden. En over optredens gesproken afgelopen zaterdag in de Radio 1-studio bij de Radio 1 Sportzomer. Toen waren ze daar te gast. De heren van Agda en de Munnik. We hebben daar een vijftal liederen gezongen. Dit was er eentje. Je kent het als uh, Fire and Rain. Nu is het suiker en azijn. Weet pas sinds gisteren, jij bent weggegaan, en je kwijt? Oh, Suzanne, ik had wel een plan, maar wat ik niet kreeg was de tijd. Ze schreef voor het eerst weer een liedje, maar het is een ode aan jou. Dus ik zou niet echt weten meer waarom ik het zingen zou. Wat heet is altijd suiker en azijn. Er zijn dagen bij de grote dansvoer, nog te klein. Er zijn er ook juwelen die verdrinken in chagrijn. Oh, maar ik dacht altijd dat je bij me zou zijn. Oh, en dan had ik nog een vraag, al ligt het wat verborgen in het licht. Mijn het pijn pijn op het tijd zou zijn, maar heel veel beter wordt het nu zijn de dagen van haar zijn lief, dus ik vraag je mocht hij bestaan? Zeg hem dan dat ik alleen ben iedereen en ik neem welke hulp ga. Wat heet is altijd suiker en haar zijn. Er zijn dagen bij de grootste dansvoer door de klein. Er zijn er ook je weenen die verdrinken in de Komen, laat ze komen. Ik weet gaat om het suiker en azijn. En dan liggen ze in de scherven op ons heen. het Zullen altijd onze dromen zijn. Hee, hee, hee. Het hey, is suiker en azijn. Er zijn dagen bij, de grootste thuis nog te klein. Er zijn er ook juweelen die verdrinken in Shangrij. Zagda en Paul de Ze waren afgelopen zaterdagmiddag te gast in de Radio 1 Sportszomer. Hebben daar, zoals ik al zei, een handvol liederen gezongen. Dit was er een van Suiker en Azijn dat vooral in een Dan heb ik het over de jaren 70 bekend geschoren in de uitvoering van James Taylor. Een aanstaande zaterdag, dan is er geen live-optreden. Dat is naar zondag geplaatst. En dan komt Sabrina Starke. Het is een zondag geplaatst omdat er met een hoop dingen te doen zijn. Het begin van de tour... En ook nog twee partijcongressen. Nou, <laughs> en dan komt zo'n optreden een beetje in de verdrukking. Dus vandaar dat uh, de live artist uh, op zondag zit. Sabrina Starke, ook de moeite waard om te beluisteren. Zeker maar zondagmiddag. Ik ben een recordie dus. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Luther Wendros die gaat zingen Never Too Much. I, I don't want nobody else to ever love me. You are my star, my God.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 In Hollywood heb uh, je die bekende walk of fame met allemaal die sterren van beroemde artiesten die... Uh om de een of andere reden <gacht> ooit verdienstelijk zijn geweest... Uh, in de wereld van de lichte muziek. En dan denk je bij jezelf van... nou, de die zal er wel eentje hebben. <gacht> dat is toch een icoon? Maar nee, die heeft er nog geen. Maar die krijgt er wel een. Een postuum uh, eerbewijs zal dat worden. En dat, uh, de ster zal uh, in de loop van volgend jaar worden neergelegd. En datzelfde, uh, diezelfde postuum uh, eerbetoning is er ook voor Luther van Dross. Ook hij krijgt een ster op de Walk of Fame. Volgend jaar gaat het allemaal gebeuren. Je hoorde Luther van trouwens met uh, het nummer Never Too Much. En Evergreen uit een um, redelijk ver verleden. Ik dacht dat het nummer veel ouder was, maar het is pas uh, 1965 uh, gecomponeerd en uitgebracht. Je kent het ongetwijfeld wel, The Shadow of Your Smile. Maar ken je deze uitvoering? En raad eens wie de zanger is. One day we walked along the sand. One day in early spring You held a piper in your hand To mend its broken wing Now I'll remember many a day And many a lonely mile The echo of a piper Song The Shadow of a Smile, The Shadow of Your Smile. When color all mine Dat was dat dan nou precies. In 1965 ging er een film in roulatie. En die film die had als titel uh, The Sandpiper. En dit was dan het love theme van uh, The Sandpiper. En dat love theme van The Sandpiper dat werd wereldberoemd... onder de titel The Shadow of Your Smile. Maar wie heb je gehoord? Heb je zijn stem herkend? Nou, dat, misschien heb je hem niet herkend. Want doorgaans uh, zingt hij andere repertoire. Hij is bekend geworden met totaal andere repertoire. Hij zit namelijk, want ze bestaan volgens mij nog steeds... hij, ze zit, hij zit namelijk bij The Eagles. Ja. Je hebt namelijk geluisterd naar de stem van Glenn Frey. Van Glenn Frey komt binnenkort een album uit onder de titel After Hours. En door op allemaal dit kroener repertoire. Heel vrij gedaan, met een mooi orkest erbij... Je hoorde Glenn Frey dus In The Shadow Of Your Smile... En nu ik het over de Eagles heb, daar uh, gaat binnenkort er ook een ding en ander mee gebeuren. Niet dat ze weer een wereldtoer gaan doen, maar er komt een uh, DVD-set uit. Twee DVD's en op die DVD's kan je gaan kijken naar uh, de geschiedenis van de Eagles. Vijf jaar zijn ze ermee bezig geweest om uh, de documentaire tot stand te brengen. En zeker het laatste jaar, dat was uh, Plutron, omdat er toch een, uh, ja, een deadline dan op een gegeven moment is van een uh, distributiemaatschappij. En de bedoeling is dat de DVD zo in de herfst van dit jaar uit zal komen... met de geschiedenis van de Eagles. En nu kun ik het hebben over de Eagles en Glen Frey. Hier is de combinatie nog eens een keer. De liedzang van Glenn. En de andere heren van de Eagles. Hardik Tonight. een klinkt anders. Somebody's gonna hurt someone. Before the night. come undone There's nothing we can do Everybody wants to touch somebody If it takes all Timothy B. Smith op de bas Don Felder, op de slaggitaar Joe Walsh... slidegitaar Don Henley achter de drums. En je hoorde Glenn Frey als de belangrijkste zanger. En ook hij speelde slaggitaar Glenn Frey en de Eagles en Hardik naar uit 1979 van de LP The Long Run. Raccoon, die hebben op dit moment, uh, de band uit Zeeland, een hit in België. Nummer 2 uh, hit uh, is daar behoorlijk in de belangstelling. En naar aanleiding daarvan werden ze afgelopen weken uitgenodigd uh, door de collega's van Studio Brussel. En die hadden een opdracht voor de heren. Cover iets uit onze hitlijst. Die hitlijst bij Studio Brussel heet De Afrekeningen, samengesteld door de luisteraars al daar. En. De band Raccoon die koos een liedje van de groep Gossip Perfect World. Hier is hun versie. Evolution made in my mission to win the conflict and oh. oh, oh Evolution, hoping you'd listen. Be my accomplice. Oh, oh, oh. relax, And it's only dreaming fast. Give away your feelings, no, you can't escape. And it's over when you wake up. So I know that it. Picture perfect world You could be more than before oh, oh, oh, oh, oh, oh. said it was And it made me stronger oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, The new beginning My head is Perfect word Je we nog even daarna de, de hit van hun tweeke hits. Je hoorde de band Raccoon die op dit moment dus uh, die hit heeft in uh, hun uh, België en de band die zal ook optreden op het uh, Zwarte Cross Festival binnenkort dat uh, plaats zal vinden in Lichtenvoorde. Je hoorde dus inderdaad uh, de band Raccoon een opname die plaatsvond in de studios van Studio Brussel afgelopen week. Zij coverden daar Gossip. En Gossip die komt de aanstaande maandag naar Nederland toe. Dan zullen ze een optreden geven in de Melkweg. Maar eerder is ook een optreden van een, voor veel meer mensen. Namelijk morgenavond... op het powerpodium van Bergte. En hier is Gossip, nu op de radio. Met Beth Ditto als belangrijkste bandlid... De on, the domain casualties of war. When I open my eyes, I see falling from the skies in front of me? So close, as though I'd seen a ghost. Does it to feel the touch of someone else? I'm letting go. Het meest recente album Gossip, je hoort Casualties of War en maandagavond, dus uh, de band te aanschouwen in de Melkweg in Amsterdam. Een morgen avond, of liever zeggen, begin van de avond dan kan je ze ook zien op uh, de velden van Rock Werchter. Zo dadelijk Jacobsen van S, oftewel van Coat en de B. is nog even Madness, een driving in my car uit de jaren 80. Van Essen, toch als een oud-WF, man? Ja, verrek, je mag hier maar 110, Jacob. Waar heb ik nou een Chrysler uit 55 voor gekocht? Uh, voor je rug, toch? Voor mijn rug, voor mijn moeder. Wat staat daar rechts op dat bord? Uh, daar. Ja, hey, kom op, Van uh, zijn makkelijke cijfers. Uh, je best. Een 1, nog een 1, een ja, 0. Ja, ja 110 kilometer per uur, dat zeg ik toch? Dat staat er niet van is. Er staat 1 1-0, dat ja, is alles. Ja, je mag hier maar 110 kilometer per uur. Er staat alleen 110 van S, daar staat niet bij per uur. Oh. Er staat ook niet bij, per kilometer. Oh, er manier. staat 110. Dus daar hadden wij ons dan ook keurig aan. Druk in dat gaspedaal. Ja. Druk in. juist ja. yes. 60. Het is je moeder niet. Kom op, doet geen pen. 80. Ga door. Ja. Je hebt genoeg over. Het is een automaat van S. Je hebt die tweede voet ook nog. Kom op, haal hem erbij. Zet erbij. die linkerkarboerlaars ja. op die rechterpoot poot van je. Twee voeten drukken. Ga door. 100. Ja. Komt ie. Juist. Nou, rijden we 110. Ja, mel. 110 ja. mijl, dat is god voor de god voor 180 kilometer of dan zo. toch een scherterd van eerst? wat zeg ik nou altijd? 110, dat rij ik al eens achteruit. Ja, maar als ze ons nou aanhouden... Dan he? moeten ze ons eerst zien in te halen. En ze hebben mij nou al vier keer aangehouden. Dan zeg ik, sorry agentje, sorry. Maar ik zit heel veel in de states. Rij alleen maar Amerikanen, ben niet anders gewend he? dan die tellers ook en zo. Trouwens, wat staat die pettugernig. Maar zet het er dan ook bij, agentje, op die borden dat het kilometers zijn en geen mijlen. En laat de commissaris anders even Bellen met meester Bram Moskowitz. Mijn advocaat, die weet hiervan. Ja, maar wacht even, zit, Daar wordt het een tweebaansweg. weg. Daar mag je maar 80, hoor. Nou, dan zak je terug naar 80. 80 mijl, ja. Tuurlijk. Dat is nog altijd hey. onder de 130 km per uur. God dan schieten we op. Godverdomme. Godver... Maar weet Moskowitz hiervan? Door de telefoon, allemaal geregeld. Vijf minuten kosten me 1250 euro. Zo. Maar dat heb ik er al geen bekeuringen al tien keer uit. Want juridisch hebben ze geen poot om op te staan van het dat de god van de god van dat heeft Moskovits allemaal waterdicht gemaakt. Mooi haar hebt hij ook, hè, Moskovits. Ook waterdicht dat. Mooie luizenbol. Alles om die man is waterdicht. Grootman, ja. grootman, hoe die ook wacht praat. Wacht even, he? wacht even. Zijn bijna van porselein die worden. Ja, dus als ik in die zakje pannen van mijn vrouw, ook een teller met melk. Nee, erop nee, laat Nee, nee, nee, ja, je er op de nee, joh, hey. Die hele auto moet origineel waar zijn. Dus in een Chrysler uit 55 kennen ze ja niks maken juridisch. Ja. Eh, dat is, hoe zegt Moskovits. Wacht, ik heb het opgeschreven. Dan, ja, hij zegt. Het authenticiteitsbeginsel dat verdachte als vrij Nederlands burger gerechtigd is te huldigen. Ten gevolge waarvan hem uit de macht der gewoonte voortspruitende Foukes pas door de rechter niet mag worden angerekend. God voor de God van Jacob zei: We moeten alweer denken! de God voor Die wagen dus van Jozep in één mijl meer dan tien studenten op zaterdagavondjoe. Over 500 meter heb je een witte pomp, links. Oké, okay, moet ik hem volgooien, Jacobsen? Nou, als je vanavond nog in je erge nest in de Haag wil kruipen, dan zou ik het maar doen, ja. Oké, okay, Jacobsen, nou moet jij eens opletten. Hé? Hey? Moet jij eens opletten? Hé, hey, mag ik vragen waarom jij tankt met een draaiende motor van S, Of word je daar zenuwachtig van? Nou, dat is omdat wij dan minstens één liter super gratis hebben. Ja, hè, <lacht> ik heb ook mijn linkerretjes hoor. Hey. Maar met een... Met een draaiende motor gebruik je toch benzine, Vanes? Die draaiende ja. motor die draait toch nou? Die ja, maar benzine. dat is toch geen benzine? Wie is benzine? Van die pomphoden! Maar die moeten weer toch betalen, als brave ja, burgers? Nee, maar straks pas. Hè? Zolang wij nog niet betaald hebben. draait onze motor op zijn benzine. Begrijp je wel? Dus in verte is dat winst. Zo vol. Godverdomme. God, God, God. Ga jij ja. even betalen, Finesse? En ja, koop dat is dan goed. gelijke kaart van Nederland. De grote een, wegenkaart. De kaart, maar we hebben toch een routeplan, hè? Ja, maar ik weet wat nog voordeliger is, Finesse. Kijk, oh. als jij met iemand meeredt. die ja. al een volle tank hebt. of een half volle tank. maar die niet hoeft te tanken. dan kost het jou helemaal geen drol, hè? hè? Laat je rechterhand het zien. rechterhand? Hier? Ja? Nee, dat is links. Oh, zo Juist ja. ja. Kijk eens, nou, dat is een wereldduim die je daar hebt. Die hoef je geen eens heen en weer te bewegen, Van es. Alleen maar omhoog houden en een beetje vriendelijk kijken. Dus het lijkt me het beste als je straks daar rechts gaat staan, over 50 meter rechts... ...waar ze links de weg op draaien. God. Oké, okay Van es, Godver. zie je? Jacob Zee! Kom terug! Jacob Zee! Kleine tering, Lea. Ik ga naar Meester Spong! Al moet ik hem ervoor in zijn reetduiken. Jakob of komt terug! follow. Just lay here. Would you lie with me and just the world? En ook zij zullen op Rockwerk te staan. De mannen van Snow Patrol. En dat zal dan aanstaande zondag in de avonduren gaan gebeuren. Snow Patrol, die worden hier met Chasing Cars. En die werd vervangen door een sketch van Jacob Sam van De type planner. Een sketch die te horen is op hun uh, cd, de typeplanner, waarop allerlei uh, typetjes van Van Kooten en de Bie te horen zijn. En daarvoor hoor je dan Driving in my car van uh, Madness. Meer Van Cote en de Bie hoor je straks tussen 4 en 5 hier bij De Nacht in het te Vader op Radio 1. Nu een liedje dat je kent van uh, Roberta Fleck uit de jaren zeventig, maar dan met Latijns-Amerikaanse ritmen daarbij. Son por sus palabras su emoción era un muchacho dulce un angel dije yo qué estilo aquel, qué suerte. de mi vida me su canción de donde me conoce que extraño pensé yo cantaba mi esperanza y un Tras quedan temores, toda la soledad, un nuevo sol.